6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Vietnamese infiltreren hennepteelt. Proef met snelheidsslot voor hardrijders. En Wikileaks in geldnood stopt met publiceren. Politie en justitie hebben aanwijzingen dat criminelen Vietnamezen willen infiltreren in de Nederlandse hennepteelt. Internationale opsporingsdiensten hebben Nederland hier al voor gewaarschuwd. De politie is bang dat de komst van de Vietnamezen kan leiden tot nog meer geweld in het criminele circuit. De bendes zetten minderjarige Vietnamezen in op illegale hennenplantages. In Brabant en in het noordoosten van het land zijn al Vietnamese kinderen opgepakt die in de hennepteelt werkten. De beurzen in Europa zijn allemaal met winst gesloten. De AIX eindigde 2,6% in de plus. De winsten in Londen, Parijs en Frankfurt waren iets beperkter. Beleggers reageren op de hogere koersen in New York... en op de goede kwartaalcijfers uit Amerika. Ook is er hoop dat EU-leiders woensdag met concrete maatregelen komen... om de schuldencrisis te bezweren. Uit onderzoek van het Geneesmiddelenbulletin... blijkt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de griepprik zin heeft. Het blad heeft alle recente studies naar de griepprik bekeken en concludeert dat jaarlijks 3,5 miljoen Nederlanders de griepprik krijgen... zonder dat is aangetoond dat ze daardoor minder ziek worden. Alleen voor mensen met bepaalde longziektes is het nut wel aangetoond. RIVM-directeur Coutinho is niet onder de indruk van het artikel... en zegt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de griepprik effectief is. Voor hard bewijs is onderzoek nodig waarbij een deel van de doelgroep geen prik krijgt. En dat is volgens Coutinho niet ethisch. Je kunt mensen die al jaren de prik krijgen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 Spanje profiteerde vooral van het economisch herstel in Duitsland en van de onrust in Noord-Afrikaanse vakantielanden, zoals Egypte en Tunesië. Het weer morgen toenemende bewolking en vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt middags ongeveer 12 graden. Woensdag wisselen bewolkt en kansen op enkele buien. Vanaf donderdag droog en meer zon, maximum temperatuur 15 graden. ANWB, verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op maandag. Maar er is wel erg veel vertraging in de regio Utrecht na een ongeluk op de A27. Verder gebeurde er ook een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. En dat levert 6 kilometer file op tussen de knooppunten Baterdorp en De Hocht. Bij knooppunten Hocht is de linkerrijstrook dicht. Dan dus de A27 van Utrecht naar Almere. Daar gebeurde een ongeluk bij Huizen. De weg was lange tijd helemaal afgesloten. Ja, hij is net weer vrijgegeven, maar er staat nog steeds 11 kilometer tussen Beeldhoven en Huizen. En op de A50 is het ook druk van Arnhem naar Ols. Tussen de knopen te en Eewijk, 9 kilometer.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 Helpt u mee? Ga dan naar stopkinderenuitbuiting.nl... en haal voor 10 euro een kind van de vuilnisbelt. Het NOS Radio 1 Carasso. Goedenavond, 8 minuten over 6. De avond is gevallen in het oosten van Turkije. Met schijnwerpers wordt daar nog steeds gezocht... naar overlevenden van de aardbeving. ...correspondent Bram Vermeulen is in het centrum van de getroffen stad Van. Bram, ja. um, er wordt daar nog steeds gezocht. Wordt er ook nog steeds wat gevonden? Ja, er is uh, net kwam iemand ons zeggen dat we, dat we de stemmen hebben gehoord van een meisje. Een jonge studenten die nog onder de puin zou liggen op de plek waar wij nu zijn. Ik sta bij een studentenhuis van uh, zes verdiepingen hoog. Al die verdiepingen op elkaar zijn. Zijn. Er staat werkelijk geen pilaar meer recht overeind. Maar daar zouden dus nog steeds overlevenden zijn. Alleen, ik sta toch met verbazing te kijken hoe ongelooflijk veel herrie er is op, uh, op deze plek. Misschien kun je dat op de achtergrond van horen. Er zijn uh, graafmachines bezig. Er is een brandweerwaar gearriveerd die op het moment een, uh, een kleine brand aan het blussen is in die puinhoven. Maar daar is, ligt nog steeds een aantal, een onbekend aantal slachtoffers. En ja, je zou toch hopen dat het... Ook vooral heel vaak stil wordt, zodat je die stemmen kunt horen. Maar goed, men is in paniek, men wil wat doen. En zo wordt er dus geïmproviseerd. Ja, want is dat wat je ziet? Ze zijn uh, aan het improviseren, er is niet iets van, van coördinatie aan de gang? Ja, ik, ik, zie, ik zie reddingswerkers, ik zie uh, professionele teams met uh, honden, uh, reddingswerkers die uit Istanbul hier naartoe zijn gekomen om te doen wat ze kunnen doen. En tegelijkertijd. Als ik met uh, de lokale bevolking praat, met uh, de vader van een dochter die uh, eerder ook in de reportage voorbij kwam. Uh, ja, die gewoon in paniek zeggen, er zijn gewoonweg niet genoeg mensen om ons te helpen. Professionele mensen om ons te helpen. En dus gaat de buurt zelf maar aan de slag. Soms met pikhouwelen, schoffels, soms zelfs met de blote handen. Omdat ze iets willen doen. Maar ja, de, dit, dit soort gebouwen, uh, zoveel beton, het is zo zwaar. Uh, je kunt eigenlijk niet zomaar ongericht gaan zoeken zonder dat je daar nou ja, goed voor bent uh, getraind. Men wil het graag, maar de veelgehoorde klacht hier is toch, er is te weinig professionele hulp. Ja, en daar tegenover staat uh, de Turkse regering die zegt we hebben geen hulp uit het buitenland nodig. Ja, dat is wel uh, opvallend. Op zich wel te begrijpen als je kijkt naar de omvang van deze ramp vergeleken met het andere grote aardbevingen. Denk aan Haiti. Of denk bijvoorbeeld aan die ramp van Izmit in 1999. Toen er hier 17.000, 18 18.000 mensen uh, stierven bij een aardbeving. Ja, daarbij vergeleken is deze aardbeving niet zo omvangrijk. Uh, we hebben het nu over uh, honderden doden. En als je hier in het land kijkt, dan kun je zien ja, dat er in elk geval heel veel mensen aanwezig zijn. Maar ja, Turkije vindt het nu niet nodig om hulp in te roepen, bijvoorbeeld van landen als Israël... die het wel hebben aangeboden, of uit Armenië, of Griekenland... te zeggen, wij kunnen dit zelf wel aan. En er zijn nu honderden doden, er wordt nog gezocht naar mensen. Heb jij een beetje inzicht in hoeveel mensen er nog vermist worden? Nee, en uh, dat is ook wel uh, wat zorgenbaard. Men kan zelfs niet hier op deze locatie zeggen... hoeveel mensen er vermist worden... terwijl je toch in een studentenhuis gewoon heel simpel kunt nagaan... Zoveel studenten wonen er, zoveel uh, weten dat we, uh, die hebben we vandaag gesproken, en zoveel zijn er nog steeds van mis. Maar zelfs dat kan de lokale politie ons hier niet vertellen. Seismologen hebben schattingen gemaakt, uh, Lissera. Op basis van de kracht van de beving, 7.2 op de schaal van Richter... hebben zij gezegd dat in dit gebied misschien wel 500, misschien wel duizend doden kunnen vallen. Nou uh, ja, men is nog steeds aan het tellen, men is nog steeds uh, aan het bergen. Dit kan nog dagen gaan duren voordat we echt een compleet beeld krijgen... hoe groot deze ramp eigenlijk is geweest. De komende dagen zullen wij ook meer van jou horen. Bram Vermeulen hoorde u vanuit het centrum van de stad WAN... in het oosten van Turkije. Dan het nieuws over de griepprik. Jaarlijks krijgen 3,5 miljoen mensen de griepprik... maar de werking daarvan is onvoldoende wetenschappelijk bewezen. Dat stelt onderzoeker Dick Bijl van het Geneesmiddelenbulletin.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 moeten we ons geld insteken. Dus Coutinho, die heeft het over een kwestie van interpretatie. Nou, laten we zeggen, er is in ieder geval discussie... over het nut van de griepprik. Dat staat in ieder geval vast. Zometeen spoedoverleg in het Italiaanse parlement... over de eurocrisis. Laatste nieuws van de weg krijgt u van Helene Geest... De meeste vertraging was er vanmiddag in de buurt van Utrecht... richting Almere op de A27 door een ongeluk. Maar er is zojuist ook een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daardoor staat er tussen Knoopend Baterdorp en Knopen Hoogt 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. De politie vreest voor meer geweld in het criminele circuit... omdat Vietnamese in, het, in de Nederlandse hennepteelt infiltreren...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 Het euro-overleg van afgelopen weekend suddert nog na. Een aantal EU-landen hebben intern flinke discussies gekregen. De Britten hoorden we al met een discussie over het referendum. Maar ook in Italië is er binnen de regering van premier Berlusconi een probleem ontstaan. Vanavond is er daarom spoedoverleg. Correspondent Bas Mesters. Bas, um, dat gaat, neem ik aan, over de eisen die Europa stelt aan Italië om te hervormen. En nu echt? Ja. Inderdaad, uh, Italië is zondag publiekelijk onder curatele gesteld door de EU. Zo kun je het gewoon stellen. Voor woensdag moet Berlusconi met een geloofwaardig plan komen... om de trage economische groei van Italië te stimuleren en de schulden af te bouwen. Wil zijn land überhaupt aanspraak kunnen maken op financiële steun uit Europa? Berlusconi lijkt nu eindelijk de boodschap begrepen te hebben. Hij heeft deadlines laten passeren. Maar nu wil hij dus uh, doorpakken, ook omdat... Uh, Um, anders er een situatie ontstaat waarin zijn kabinet niet meer te handhaven is. Maar zelfs nu al zijn er grote problemen... want Berlusconi is in, in gevecht zeg maar, met zijn um, coalitiepartner Umberto Bossi van de Lega Nord... over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Europa eist dat, die moet na 67 jaar... maar Bossi zegt altijd, dat doen we niet, we hebben al genoeg aan het pensioen gemorreld. Vanavond moet dat uh, geregeld worden... Want eh, als, als dat niet geregeld wordt, dan krijgt eh, Berlusconi van Europa geen eh, goede hulp. En dan eh, leidt dat direct weer tot grote problemen voor zijn kabinet. Kortom, Berlusconi is door druk van buitenaf. Misschien wel meer in problemen dan ooit in het binnenland door druk van binnenuit. Ja, en, en Bossi staat dan nu met de Lega Noord ook onder druk. Zie jij in hem iemand die Berlusconi nu gaat helpen vanavond? Dat is een hele moeilijke... Kijk, het enige wat je zou kunnen zeggen... is dat Bossi zelf verliest, ook in de, in, de, in de peilingen. Hij kan met een partij, partij die tot op het bot verdeeld is... tussen hem en een opvolger. En hij weet dat verkiezingen eigenlijk niet goed zijn voor hem. Dus misschien dat hij daarom op zijn woord terugkomt en de beloftes die hij aan de pensioensgerechtigde mensen... en mensen die binnenkort pensioen krijgen, heeft gedaan... dat hij gaat intrekken om zijn eigen partij en zichzelf te redden. En, dat is een praktijk in Italië natuurlijk die we kennen. Dat doet Berlusconi al jarenlang, dat doet Bossi al jarenlang. Uiteindelijk is het vaak de partijpolitiek die het wint... van gedachten over landsbelang. Dus dat worden ongelooflijk spannende uren vanavond... en misschien ook nog wel morgen in Italië. Basmeester Zordu vanuit Rome. Dan bridge. Bridge is voor veel mensen misschien een, een sport voor oudere mensen die heel veel tijd hebben. Maar vergis u niet, op het WK Bridge, dat op dit moment in Veldhoven bezig is, doen ook twee Nederlandse vrouwen mee van 26 en 27 jaar. Marion Michielsen en Laura Dekkers zijn het. En ze zijn de jongste van het toernooi, dat wel. Vandaag waren de kwartfinales en zij moesten het opnemen tegen Amerika. Opperste de concentratie hier in de closed room. Marjon is aan het spelen en tijdens het spel wordt er eigenlijk bijna geen woord gewisseld. In open room, one club by north, one no... Een paar zalen aan verder wordt wel gewoon gesproken. Hier kun je op grote schermen de wedstrijden volgen... terwijl ze in het Engels becommentarieerd worden. Vlak voordat Marjon aan haar wedstrijd begon, mocht ik haar nog heel even spreken. Ik ben niet heel zenuwachtig, maar ik ben wel gespannen. Het is natuurlijk wel een hele belangrijke wedstrijd. Je bent 26... Volgens mij vrij jong, toch? Om te bridgen, of niet? Ja, als je het vergelijkt met de gemiddelde leeftijd hier... dan ben ik wel een van de jongsten. Hoe ben je zelf met het bridgen in contact gekomen? Ja, mijn vader die speelt. Die won altijd bonbons en flessen wijn op de bridgeclub. En uh, ja, we kaarten altijd al heel veel. We toepen, andere kaartspelletjes, hartenjagen. En ja, toen zijn we leren bridgen... en steeds meer en meer, meer en meer gaan spelen. En nu zit ik hier. Wat is er zo leuk aan bridgen? Nou, eigenlijk vind ik het winnen gewoon het leukste. Goed, dat geldt voor ieder spel natuurlijk. Ja, dat is zeker waar. Nou, een bridge vind ik het heel leuk dat het heel divers is. En er zijn heel veel verschillende mogelijkheden op één spel. Je ziet alleen je eigen kaarten, wat maar een kwart is van uh, wat er gebeurt. En er ontzettend veel mogelijkheden. Voor de rest je speelt met een partner samen. Dus dat is ook heel, vind ik ook heel erg leuk. Als je zegt van ik ga naar het WK Bridge, zullen jouw leeftijdsgenoten niet denken van zo, dat is uh, rock'n'roll zullen we zeggen. Nee, ze denken niet dat het rock'n'roll is, maar ze vinden het natuurlijk wel heel erg leuk. En ook uh, ja, gewoon het WK spelen en het reizen. Ik heb heel veel van de wereld gezien, heel veel mogelijkheden gehad... die de andere mensen van mijn leeftijd niet hebben. En dat vinden mensen wel heel erg leuk. Maar het bridge zelf, ja, ik zal niet zeggen dat mijn vrienden direct denken van... nou, kan ik dat ook leren. Maar ze vinden het wel, ja, toch altijd heel erg leuk om te horen. De Nederlandse bridge dames zijn er verwachting nog een half uurtje bezig. Op dit moment staan ze achter. Martijn van der Zanden sprak met ze. Notoren hardrijders moeten gaan oppassen. Mogelijk komt er een snelheidsslot voor mensen die herhaaldelijk te hard rijden. Daar wordt nu een proef mee gedaan. 60 testrijders in Noord- en Zuid-Holland kunnen voorlopig niet harder dan de maximumsnelheid. Ook al zouden ze dat misschien wel willen.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 Uh, ik denk dat het systeem heel veel potentie heeft om uh, um de verkeersvaardigheid uh, te verbeteren. Want? Uh, nou ja, goed, uit onderzoek uh, van uh, de SWOF uh, blijkt ook dat als iedereen zich nou aan de snelheidslimiet houdt... Uh, dat we zo'n uh, uh, kwart van de uh, ongevallen die op de weg gebeuren kunnen voorkomen. U hoorde een verslag van Jeroen de Jager over het snelheidsslot op de auto... waarmee nu dus testen worden uitgevoerd. Dit was het Radio 1 Journaal voor deze avond. Zometeen na het nieuws van half zeven kunt u luisteren naar Avondspits van WNL met Joost Eertmans. Goedenavond Joost. Wel zeker Luzella. goedenavond. Uh, we zijn er inderdaad met avondspits zo straks. Uh, we komen met een, uh, een mening over de Occupy-beweging. In de VS zijn er al her en der uh, behoorlijk wat arrestaties verricht. In Nederland is het, uh, is het nog een vreedzaam protest, maar de grote vraag is heeft het nut? Het is voor mij een ratje toe aan demonstranten en wat, uh, wat men wil is compleet onduidelijk. Dus ik zeg het Occupy-gebeuren leidt tot drie keer niks. Dat is uh, mijn stelling vanavond. Uh, de mensen kunnen dus bellen. U die luistert uh, 0800 11 21. Uh, zo Zometeen vanaf half zeven. Ik spreek onder andere met Jort Kelder. Dus over het Occupy gebeuren. Het leidt tot drie keer niks. We spreken elkaar graag zometeen in avondspits op Radio 1. En zo direct na het NOS Journaal. DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 2 euro korting op diverse aanvogel vogel Eginafors gezondheidsproducten. Zoals hot drink voor extra weerstand. Ik geef om haar ogen...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 Patiëntendossiers zijn nu vaak niet actueel en informatie over een patiënt is nogal eens versnipperd opgeslagen. En dat kan leiden tot riskante situaties. De Europese Centrale Bank heeft vorige week voor 4,5 miljard euro aan staatsobligaties opgekocht van landen als Spanje en Italië. Dat is twee keer zoveel als de week daarvoor. Door obligaties op te kopen probeert de ECB te voorkomen dat de rente die probleemlanden betalen voor hun leningen te hoog wordt. Politie en justitie hebben aanwijzingen dat criminele Vietnamezen willen infiltreren in de Nederlandse hennepteelt. Ze zijn bang dat de komst van de Vietnamezen leidt tot nog meer geweld in het criminele circuit. In Brabant en in het Noordoosten zijn Vietnamese kinderen opgepakt die in de hennepteelt werkten. En Wikileaks stopt voor onbepaalde tijd met het publiceren van vertrouwelijke documenten. De klokluidersite kampt met geldgebrek en gaat nu op zoek naar geldschieters. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Marco vroeg. Het is nog even helder. En nu ben ik ook hoorbaar, want nu doet mijn microfoon het. Het is nog even helder en dat blijft ook zo. Maar in de loop van de nacht gaat de bewolking toenemen van het zuiden uit. En dan volgt er ook wat neerslag. Die neerslag die bereikt het zuiden van het land aan het eind van de nacht... en trekt dan heel langzaam over het land. Dat betekent dat het morgen een grote van de dag grijs is... en van tijd tot tijd nat. Alleen in het noordoosten van het land schijnt nog eventjes de zon. De temperaturen dalen vannacht naar 6 graden... en lopen morgen op naar 10 tot 12 graden. Die storing die overtrekt is gelukkig maar tijdelijk in onze omgeving actief. En het weer knapt woensdag dan ook al snel op. Het is dan op de meeste plaatsen droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. En dat weer houden we dan weer vast tot in het weekeinde met overdagtemperaturen van een graad of 13. En in de nacht minima rond 5 of 6 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 50 kilometer file. Wilde zeggen dat de meeste files nu snel aan het oplossen zijn. Het gaat nog niet zo hard op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat nog altijd 8 kilometer tussen knooppunt Burgerveen en Zoete Op de A12 van Utrecht naar Arnhem 4 kilometer bij Arnhem Noord. Dat komt door een vrachtwagen met pecht die blokkeert daar de rechte rijstrook. Op de A27 van Utrecht naar Almere gebeurde vanmiddag een ongeluk bij Huizen. Alle rijstroken zijn vrij, de file is nog lang niet weg. 7 kilometer nog tussen Beeldhoven en Knopend Eemnes. En op de A50 is het nog erg druk van Arnhem naar Os tussen Renkum en Knopend Eewijk. 8 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. gebeuren leidt tot drie keer niets. Het is voornamelijk doelloosheid en ledigheid. Het raakt kant nog wel. Vanavond. Dit is Avondspits van WNL. U weet dat uw portie gezond verstand op Radio 1. tot 7 uur praat u weer mee via Twitter of via dit nummer. Bel WNL 0800 1121. Ja, in Chicago, de thuisstad van president Obama... leidde het Occupy-protest vorige week tot honderden arrestaties... wegens verstoring van de openbare orde. Gisteren werden er nog eens 15 betogers opgepakt in Philadelphia. Ze hadden een snelweg geblokkeerd. In Nederland blijft het rustig. Op sommige plekken wel erg rustig. Zoals in Rotterdam, waar drie mensen op het beursplein aan het Occupyen waren. De rest moest werken. Het mag nu ook part-time trouwens in Rotterdam. De doelstelling van het Occupy-gebeuren is volstrekt onduidelijk. Het is een strijd tegen kapitalisme, globalisering, dierenleed... anti-migranten, mensensmokkel populisten en banken. Geen pijl op te trekken dus. Grootste succesfactor is doelloosheid. Iedereen met wat tijd en kritiek kan dus aanhaken. Er is geen enkel gemeenschappelijk doel, behalve zinloos tijdsverdrijf. Misstanden in de financiële wereld aanpakken, dat is natuurlijk prima. Maar ik vind het ook wel heel erg makkelijk om een hele sector... waarvoor een groot deel het land economisch op drijft, de huid vol te schelden. Een crisis los je niet op met tenten. Bel WNL nou? 0800 1121 ja, goedenavond luisteraars. Leuk dat u weer luistert hier naar avondspits van WNL. Er wordt al fix gebeld. Dat kunt u ook doen 0800 11 21. Straks praat ik zo rond de klok van kwart voor zeven met Jort Kelder. Kijken wat hij ervan vindt. Uh, toch de grote kapitalistische presentator. Tenminste, hij presenteert veel programma's over geld. Uh, we gaan eens luisteren. Naar, uh, op lijn twee heb ik iemand uit Schiedam. Een filosoof, zo kon hij zichzelf aan. Goedenavond. Ja, hier met hetzelfde Dammes. Ja, Dammes is de bovenaar. Dammes, ja. ja. Nee. Da Gaat u ja. gang. Het gaat een beetje om die, uh, die uh, kinderen die daar werken, die hebben geen, uh, ja, geen historisch besef. Want het, het is allemaal al een keer gebeurd. Het gaat met Herbert Marcuse. Dat was dus de filosoof van 1968, eigenlijk. En, uh, van de, de repressieve tolerantie. Dus het, uh, het, het, het wettige gezag, de bovenbouw, die bepaalt op een gegeven moment wat uh, getolereerd wordt of niet. Ja. En ja. in dit geval uh, zeggen ze, gaan jullie, net als op Mali Malieveld, eerst zijn die, die rechters daar en dan die stoom afblazen. En dan gaan jullie weer naar huis. En dan gaat gewoon alles gaat verder zoals het is. Maar zo, kijk, de Russische Revolutie is volgens mij ook begonnen door een onderdrukkende uh, een klasse die onderdrukt werd. Is dat, is dat wat men probeert? Uh, dus van onderop het zeggen, wij worden onderdrukt, wij worden bij die, uh, die, die, die, die 90% die ja, het geld niet ja. verdient. Nee, kijk. We hebben gewoon, we sowieso we hebben we het kapitaal nodig. En in dit geval uh, gaat het kapitaal zijn eigen gang. Dus uh, in wezen hebben natuurlijk maar iets gezegd over de, over de productiemiddelen. Dus we moeten eigenlijk moeten degene die, de, de productieverhaal en de productiemiddelen. Ja. Dus degene die in bezoek zijn van de productiemiddelen, die bepalen ook de wet hoe het uh, moet gebeuren. En dat vindt u eigenlijk is. Sorry? Nou, u bent, maar bent u dan met mee eens of niet? Vindt u dit, dit, dit occupy gebeuren drie keer niks? Of zegt u, dit heeft zin uiteindelijk? Nee, nee, dat heeft alleen maar belang voor het kapitaal, uiteindelijk. Uiteindelijk weer. Oké, okay, mag ik u bedanken? <laughs> uh, zeer bedankt, fijne avond verder. Peet Houtman spreek ik nu uit Den Haag. Ja, goedenavond, Joost. Goedenavond. Uh, nou, ik ben het deels met je eens. Ik zeg dan zo, ja, inderdaad, uh, kijk... Uh... Uh, het levert toch is op, want die regeringsleiders die gaan gewoon toch door. Net als wat die meneer hiervoor zegt, uh, met het uh, hele gebeuren gaat, uh, je komt en, uh, nou ja, en daarna ben je weg... en dan houdt het gewoon op en dan gaan ze weer verder. Het enige wat ik wel vind, en inderdaad, dat, dat vind ik ook een punt... je, je moet wel erg een bepaald punt hebben waar je voor staat en niet dan dit punt en dat punt. Dan is er geen, ja. geen zicht meer. Ik vind als het voor die bankencrisis is, dan zeg ik op een gegeven moment... Ja, dan heeft het wel zin en dan geef je toch op zich wel een klein signaal af. Als je helemaal niets doet, dan, uh, dan wordt het helemaal niet zichtbaar. Kijk of ze er wat mee doen. Ja. De punt 100. Oké okay, Peter Hamel, je zegt je moet niet op de bank blijven zitten voor de crisis. In die zin de bankencrisis en het, het, het, het, zeg maar de producten die, de, die daar zijn aangeboden. Dan moet je wel tegen vechten, maar voor de rest is het doelloosheid. En dat betoog ik ook inderdaad, luisteraar. Doet u weer mee? Dat is 0800 1121. Om in te bellen over mijn stelling Occupy gebeuren leidt tot drie keer niks. Ik heb aan de lijn René Gerardsen. Goedenavond. Hoi, goeie met de René G.Z. Deventer. Ja. ja, ik ben er uh, sinds kort mee begonnen om eens te kijken waar gaat die actie over enzovoorts. Nou, we hebben zondag allerlei uh, borden daar gefotografeerd in Amsterdam. En uh, ja, het is me nou wel duidelijk waar het over gaat dus. Maar jij gaat in Deventer een, een tentenkamp opzetten? Nee hoor, ik, ga me, ik richt me op Amsterdam, hè, want daar zitten de, de banken en de, de beurzen enzovoort. Ja, maar daar, daar, daar bestaat het al. Je zou, dit volgens mij bedoeld wordt, een soort uh, ja, uh, koffievlek uh, wat zich moet verspreiden over de wereld. Ja, maar via allerlei elektronische media uh, hmm. ja, verspreidt het aardig hoor. Ja, dus maar waar, waar, ik vind het zo doelloos wat ik zeg. Er is geen pijn op te trekken wat men nou voor ideeën heeft. Wat wil men nou, nu eigenlijk bestrijden? Nou, men, men, die, die bonuscultuur en die gouden handdrukken, daar, daar is vrijwel iedereen tegen. En in Amsterdam wordt duidelijk gemaakt dat het eigenlijk maar om hooguit 1% van de mensen gaat. 99% die denkt allemaal hetzelfde. En 1% die houdt zich bezig met zelfverrijking. Nou, en uh, zo simpel is het. Kijk, en dan liever zo'n zo tentenkamp en al die toestanden eromheen met al die borden... dan dat we een keer met twee of driehonderd man een of andere bank gaan bestormen. Ja, ja. Die, uh, dat lijkt mij ook. Dat lijkt mij ook beter. Maar it, it, kijk, je kunt ook op de SP stemmen. Als je het over... Real, uh, heb, die, die komen daarvoor op. Ik geloof dat ze veel, uh, veel ziltjes hebben. Dus de, in die zin, je kunt je ook politiek te gelden maken. Waarom moet je een tent, en soort camping starten op het Beursplein? Ehm... Um, ja, om gewoon, gewoon uh, ideeën letterlijk op straat te leggen. En, uh, hm. ja, de, de, en af en toe zit daar een idee tussen op die borden... waarvan je misschien uh, je fronst Maar de meeste dingen, ja, de, die zijn heel... heel uh, ik, vrijwel iedereen zal het erover... Uh, over eens zijn. En als je goed die bord leest daar op Amsterdam, daar zit ook nog heel veel uh, hu uh, humor op. Dus er staat gewoon een bord. Uh, bijvoorbeeld van uh, ja, ja uh, sorry, hier in tentenkampen zijn nu de wereld aan het verbeteren of zo. Nou ja, dat is gewoon humor, snap je? Nou, er zit ook humor tussen. Dankjewel gereageerd. Het is voor mij eigenlijk een totale verrassing dat het nog kan, anno 2011. Een echt, gewoon een echte demonstratie op straat. Je zou inderdaad verwachten dat de demonstratie en protesten zich gewoon via Twitter, via, via sociale media enzovoorts verspreiden. Maar inderdaad, het lijkt toch uh, nog steeds stand te houden. De, de, de minicampings uh, all over the world. Uh, arrestaties zijn dus al gevolgd. Ik zeg, het leidt tot drie keer niks. Het Occupy gebeuren Wat vindt u ervan? 0800 1121. Maar er kan ook getwitterd worden. Via hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Bert Klein zegt, Occupy geeft gevoel van samhorigheid. En dat is op zich al uniek. Nou, dat zei ik eigenlijk net ook. Hier kunnen de EU-leiders nog wel wat van leren. Um, dan Wim Dorsman zegt, uh, leeg, vegen, leeg vegen, die pleinen. Uitkeringen stopzetten en aan het werk zetten die mensen. Onzinnig Gedoe van werkschuwtuig. Kijk, dat is de andere kant. Dat is meer een beetje de WNL-lijn die daar wordt neergezet. Maar voor elk argument zijn we bereikbaar. 0800, 1121. Wilco, waar je vandaan komt moet je even zeggen, maar je bent aan de lijn. Hoi. Hoi. Uh, ja, ik, uh, ik denk inderdaad dat het uh, weinig, uh, weinig uithaalt. Uh, die uh, die uh, protesten, acties. Maar het is wel een signaal. Het is een signaal van uh, de. De weerstand tegen de vermarketing eigenlijk uh, in ons systeem. Ja. Uh, in de jaren negentig, uh, de, de, de, de bergen reizen ten hemel. Alles ging goed. En uh, onze, onze nutsbedrijven, allemaal, het is allemaal vermarkt. En uh, nu het tegen zit, hebben, hebben daar die bedrijven hebben daar nou in één keer geen antwoord op. Nee. En dat is ons. Dat, ik denk dat dat een deel van de frustratie is. Hm. Dus, dus uh, als het in goede tijden gaat het allemaal perfect en alles loopt goed en nou, uh, nou uh, loopt het uh, wat minder en uh, er wordt beroep gedaan op de belastingbetaler. Ik denk dat daar uh, enigszins die frustratie van komt. En... Ja. Maar u zegt dat het signaal is oké, okay, zegt u eigenlijk? Het signaal is wel goed, maar het heeft uiteindelijk weinig nut, die accu-buige En Ja, die die, ja, die, die, die, die grote commerci commerciële bedrijven, die gaan hun eigen... Ja, die lopen er geen stap minder hard door, denk ik. Achterover tegen de, tegenover ja. de politiek. Nee, bedankt uh, Wilco uh, voor, voor je mening hier bij Avondspits. Uh, we praten even met Marijke Schazavan Jansen uit Amsterdam. Ja. Zij is ni ni ni niets minder dan... <lacht> Al zeg ik het helemaal verkeerd, Marijke. Helemaal verkeerd, maar dat geeft niet. Marijke Schazavari. Ja, ja dat, dat staat wat achter elkaar. Schazavan Jansen, zeg ik toch goed. Uh, jij bent uh, CDA-fractievoorzitter in Amsterdam. Dus niet de minste. Uh, wat vindt het CDA in Amsterdam van, uh, van de minicamping van het Occupy-gebeuren? Nou ja, kijk, uh, uh, het recht op vrije meningsuiting wat uh, onder de grondwet uh, is beschermd, uh, is natuurlijk een groot goed. Maar onder die uh, um, bescherming valt niet het opzetten van een tentenkamp. Uh, je hebt uh, het recht om je mening te uiten. Uh, maar uh, overnachten in tentjes, dat mag eigenlijk gewoon niet op de openbare oh. weg. Dus uh, wat ons betreft, uh, nou, prima dat dat eventjes... Uh, uh, is toegestaan, maar uh, ik ben het wel met de heer Vlos eens dat uh, dat op een gegeven moment wel uh, klaar uh, zou moeten zijn. Ja. Uh, de demonstreren kan gewoon doorgaan, maar een tentenkamp daar uh, opslaan uh, voor lange tijd, nee. ja, dat dat uh, dat moet niet kunnen. En dan zal er wel een meerderheid ontstaan inderdaad van Amsterdam misschien, want de VVD heeft het ook al bevolen bij de burgemeester, maar die zegt ook we laten het nog even, even staan, maar dan is het eigenlijk het, lang, het eind in zicht van het tentenkamp op het beursplein. Nou, VVD en CDA hebben helaas geen meerderheid nee, in de gemeenteraad. Dat dacht, um, maar, dat dacht uh... ik ook niet. Maar hoe zit het de rest, <laughs> hoe zit de rest uh, bij elkaar? Nou, ik, ik, uh, ik heb de andere partijen er nog niet zo heel uitdrukkelijk over gehoord. Maar ik heb niet de indruk dat. Uh, uh, uh, nou ja, ik heb, kijk, de, de burgemeester. Hij zit er bovenop, die uh, praat ook met uh, de mensen die daar in dat tentenkamp hebben opgeslagen. En uh, hij is een kundige onderhandelaar, dus ik ga ervan uit dat hij er wel op een, op een goede manier uitkomt met de demonstranten. Ja. Um, maar wat ons betreft, uh, als hij er niet uitkomt, dan is het op een gegeven moment... Sloes. Ja, in ieder geval voor die pentjes, uh, zal dat op een gegeven moment klaar moeten zijn. Dan moeten zijn. ze dus uh, gewoon elke nacht, uh, gewoon een huis, als ze een huis hebben, uh, vraag je je soms af. Maar is het ook... Ja, een... of ze kunnen daar blijven staan, dat maakt me niet nee. uit, alleen, uh, dan sta je een beetje, een beetje in de kou, uh, letterlijk en figuurlijk. Toch lijkt het een beetje een typisch mooi weer demonstratie zijn. Toen het zo mooi weer was zag je overal teentjes en nou begint het wat kouder te worden. En, en, en wat regen was er vorige week en men, men druipt af. Zegt dat ook iets over de, de demonstranten? Ja, en ja, wat jij net ook al zei, het is zo vaag wat ze eigenlijk willen. Ik, ik, uh, als ik uh, de prioriteiten uit het manifest uh, uh, mag geloven, dan willen ze gelijkheid, vooruitgang, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en ontwikkeling, welvaart en welzijn voor de bevolking. Maar ja, dat zijn dingen waar al ja. allerlei tegenstrijdigheden in zitten. Want als ja. je welvaart en welzijn wilt, um, maar je wil ook alle vrijheid uh, hebben en um, uh, gelijkheid, ik, ik, ik zie niet helemaal in, in hoe je dat allemaal uh, tegelijk kunt uh, uh, bewerkstelligen. Nee, heeft iemand de, die ja. gouden handdrukken worden bestreden, dan moet je niet ook voor absolute vrijheid voor iedereen zijn. Dan moet je zijn voor regulering. Ja. Als je vindt dat uh, we Griekse toestanden moeten voorkomen, dan moet je zorgen dat je je begroting op orde hebt. Uh, als je wil dat uh, de begroting op orde is, dan moet je niet allerlei eisen gaan stellen uh, dat bezuinigingen niet doorgaan uh, op het gebied van onderwijs en zorg. Precies. Uh, nou, zorg wordt overigens uh, het op bezuinigd. Ja. Maar, je, maar je moet wat anders doen. Al... Ja. Maar voor... nou ja, je, zult, je zult aan moeten geven wat je nou precies wilt. Want je kunt wel zeggen, ik wil wereldvrede. En dan... Dan is het stil. Ja, iedereen wil wereldschrijven, ja. maar hoe bereiken we die dan? Nou precies. Dan nou vraagt Toon ik denk ik ook aan jou op Twitter... heb je enige idee waar deze Occupy-demonstranten van leven? Werken ze of leven ze van een uitkeringsstudiebeurs? Het lijken nogal veel alternatievelingen en studenten te zijn inderdaad. Is dat ook uh, het CDA wat, dat, uh, wat het opvalt? Nou, ze zeggen zelf... stap 1, we zijn gewone mensen. We zijn, zoals jij, mensen die elke dag opstaan... om te studeren, werken of een job te vinden. Maar ja... Uh, hartstikke mooi. Ik heb helemaal maar dan ook ik wel van. dat ze ook rekening houden met degene die uh, om dat beursplein heen hun bedrijf bijvoorbeeld hebben en ook proberen hun brood te verdienen. Ja. Uh, wat nu toch ook een beetje onmogelijk wordt gemaakt uh, door deze demonstranten. Dus ik ik weet het niet. Ik ken ze niet persoonlijk, nee. de mensen. Um, maar ja, ik vraag me wel af. Uh, op een gegeven moment moeten deze mensen die daar staan toch ook uh, hun dagelijkse bezigheden weer doen. Je hoopt het, het wel? Misschien doen ze Naar hun dat... werk. Of... Ja, of misschien misschien of Misschien moeten ze inderdaad dat opwerk werk gaan zoeken of ze doen het part-time dat ze dan toch wat minder uh, vrijdagen hoeven op te nemen. In ieder geval, dankjewel Marijke schaes Jansen uit Amsterdam, CDA-fractievoorzitter. We spreken dus zo, Jort Kelder, eerst heel eventjes een twitterbericht tussendoor Frans Boers, maar Die zegt, met Occupy-Loss los je nu nog niets op, het geeft alleen bewustwording. Maar met de EU lossen we helemaal niks op. Kijk, dat is weer een ander dossier. Um, heel even Kees Bondbal uit... Uh, waar kom je vandaan, Kees? Ik kom uit uh, Voorhout. Kijk aan, goedenavond. Goedenavond. Wat vind je ervan? Uh, nou, ik, nou ik, vind het, ik vind het absoluut wel uh, nut hebben om eventjes... Inderdaad, wat je heel veel hoort, is een soort uh, bewustwording. En het is niet echt eenduidig. En iedereen heeft ook een andere invalshoek. Maar het gaat inderdaad vooral om... Uh, weet je, er wordt een soort nieuwsgierigheid gewekt. En iedereen gaat zich uh, informeren. Want... Uh, kijk, en ik ben ik, ik slaap daar niet, maar ik ga er regelmatig heen. Ik betuig mijn steun zeg maar, door gewoon ja. af en toe eens langs te gaan. Ik vraag ook: kan ik iets doen? Of ik, of ik geef wat geld. Maar ik vind het heel belangrijk je geeft dat geld? het geld doorgaat. Waar, aan wie geef je geld? Nou, ik, er staat gewoon, bijvoorbeeld als je naar de Haag gaat, is er een pot omdat ze zodat ze af en toe eens ah. wat eten kunnen kopen. En ik zeg joh, ik heb een uh, bestelbusje, als ik wat, uh, wat voor jullie mee kan nemen, dan geef ik hem daar een seintje, weet je wel. Maar het is, het is, dus de, ik, het is geen voedselbank Ik ga, ik bedoel... ik, ik ga gewoon, ik, ik ben gewoon aan het werk. Ja. En ik ga als er dan naar een, een demonstratie is, af en toe lopen ze een rondje naar de plein. En dat blijft een tijdje op plein en gaan ze weer terug naar Maliveld. Ik loop soms gewoon eventjes mee en dan ga je even wat, inderdaad wat discussiëren. En je kan het met bepaalde dingen eens zijn of niet eens zijn. Maar ik, wat, wat, mij, wat mij zelf zorgen baart, is dat het uh, kapitalisme zoals het nu... Ja, ik heb zelf het idee, het is echt verschrikkelijk uit de hand aan het lopen. En we zijn dus echt... Inderdaad, er is een hele een toplaag die, uh, die dat geld allemaal vasthoudt. Of, en hij doet wat hij wil. En, dan doet hij, en, en we zijn dus alle grondstoffen aan het... Aan het uh, we zijn alle natuurgebieden aan het leegplukken om er... En zodat iedereen die wil zijn graadje daarvan meepikken. En ja, we laten voor de volgende generatie, laten we met een schuld zitten en een kaalgevreten ja. aarde. Nou, ik... dat, en daar doe ik het voor. Daar doe je het voor. Nou, dank, dank je zeer dat je dat doet, Kees. Dat je ons dat wilde vertellen, bedoel ik althans. Jort Kelder nu aan de lijn. Jort, uh, goedenavond. Joost. Uh, het kapitalisme plukt ons helemaal kaal. We moeten, moeten, moeten, naar, uh, moeten op, op naar de beurzen. Maar hoezo? Wie, plakt, wie plukt wie nu kaal? We leven in een van de rijkste landen van de wereld. Het meest geniveleerd, de helft van de economie gaat naar de overheid. Hoezo uh, wie plukt... Nou, de heersende klasse, die, die knijpt ons uit via bonussen. En maar wie is de heersende klasse, Joost? Ja, ik, uh, ik doe nou net of ik in een tent zit. Maar, ik, nee. Ik, nee, maar de, men, de mensen zeggen het is, het is genoeg geweest. Er is een, een 1% die het verziekt voor 99%. En dat moet, daar ja. moet het einde aan komen. Ja, nou dat, dat is altijd zo geweest, dat 1% het voor de rest het beste natuurlijk. Uh, ook met criminaliteit noem maar op. Maar um, ja kijk, ik vind het om, om te beginnen, ik vind het het, het protest op Damrak en het, die hele occupybeweging wel sympathiek. Het is alleen een beetje ongericht. En dat ze zeggen ja. Het kapitalistische systeem, althans zoals we dat nu hebben gezien... wat volgens mij helemaal geen kapitalisme is... maar het is met staatsgaranties lopen stunten met spaargeld van anderen. Ja. Dus in feite wat ze doen, dat ja. vind ik dus niet zoveel met markteconomie van doen hebben. He, wat de Grieken hebben gedaan, vind ik ook niet echt kapitalistisch. Dat is gewoon lenen. Geld lenen wat je niet kan terugbetalen, dat heeft niks met kapitalisme van doen. Ik vind dat kapitalisme moet werken in de zin van... de mensen die er een rommel van maken moeten worden wow. afgestraft. En mensen die dysfunctioneren hoeven geen bonus te krijgen. En mensen die... Met een gouden handdruk er vandoor gaan terwijl ze vrijwillig weggaan. Weet je, dat klopt allemaal niet. Dus die dingen moet je corrigeren. Maar even orde. 95% van de bankiers krijgt helemaal nooit een bonus. Het gaat over een heel klein groepje, die hele grote bedragen, die zogenaamd plukken. Ja, die mensen die dan miljonair worden aan, aan, aan, zeg maar aan graaien. Dat zijn er natuurlijk toch maar heel weinig. Over 99% van de bevolking hebben we het dan inderdaad niet. Nee. En laten we alsjeblieft, alsjeblieft, ook de markteconomie, zeg maar de vrije markt, waarin talent. ...tot ontplooiing gekomen waarin ook mensen als Steve Jobs kunnen ontstaan... ...laten we dat wel omhelzen, want dat, er is gewoon geen alternatief voor. Ik zie die beweging daar op het Damrak staan en allemaal weer rode vlag ...en de socialist dit en dat en zeg jongens, ga naar Cuba, ga naar Noord-Korea... ...ga dan gewoon kijken hoe het werkt. Nou, als het ze, werkt volgen, ze volgen natuurlijk het internationaal. Ze moeten een prikkel ja. hebben om te presteren... Ja. Volgens mij hebben we in onze moderne westerse samenleving sociaal democratie en de zeg maar welvaartsstaat uitgevonden om het een beetje te dempen. Maar, maar Jort, even, nou, naar die tenten, even naar die tenten zelf. Als je het over prestatieprikkels hebt, ik geloof dat daar inderdaad een paar auto's en wat studenten lopen. En mensen die ja. of, of part-time of geen werk hebben. Maar wat, wat is dat eigenlijk, Jort? Er wordt voedsel uitgedeeld, hoorden we net uh, iemand zeggen. Ja. Ik, wat nou, nou vind ja, je daarvan? Ja, maar dat was. Dat was misschien in Parijs 68 ook wel. Ik bedoel, dit, dit soort revoluties beginnen altijd bij studenten... en ook wel bij een gedeelte nietsnutten... En, en mensen die maar een beetje ongericht tegen alles zijn. Is dat zo? Dus als je, al die, nou, vaak wel. En, uh, alleen... Kijk, in 68 hadden ze gelijk dat ze tegen, laat ik zeggen, autoriteit die op niets gebaseerd was demonstreren. En nu hebben ze gelijk dat ze tegen de grijkant van het kapitalisme demonstreren. Ja, dat, maar dat vind ik ook. Maar tegen alsjeblieft niet, zeg je. Nee, nee, nee precies. Mogelijk. Luister even mee, hoor. En, Noord... en ze zijn ja. ook inconsequent, hè. Ze gaan wel naar de Starbucks om een kop koffie te halen waar ze zo tegen zijn. Ja, <laughs> dat wel. zien we wat meer met anticapitalisten. Nordin Wilderman wilde iets tegen je zeggen, denk ik, op li lijn 2. Nordin. Oh. Hey, goedenavond. Goedenavond. Uh, Wilderman. Ja. Ik zie ik ook, trouwens. Ja, draag je ook met ja. Nee, dan mag je blijven. Nee, ik, sta gewoon, ik sta gewoon zonder Brutels. Vandaag doe ik meestal, ik slaap er ook niet mee. Oké. Okay. Doe ik het voor je. Um, ik, uh, ik heb voor een blog op internet ben ik naar die uh, Occupy demonstraties geweest. En wat mij vooral opviel, is dat heel veel mensen daar voornamelijk goed kunnen verwoorden waar ze tegen zijn, maar niet waar ze voor zijn. Yeah. Nou, yeah. vind ik het niet erg als mensen oproepen naar verandering. Alleen van verandering is de wereld nooit echt een stap verder gekomen. Wat het om gaat is, dat je oproept tot een bepaalde verbetering. En juist op dat ja. punt uh, merk je dat we helemaal niet tot één consistente mening kunnen komen. En dat is een enorm zwakte naar mijn, uh, naar mijn mening uh, van deze demonstratie. Omdat ja, als je niet oproept tot een specifieke verbetering... ...wordt het ook nagenoeg ja. onmogelijk om zo'n verbetering te realiseren. En, uh, een tweede punt overigens. Het, het wordt al een paar keer benoemd, nou, auto's en studenten en dergelijke. Ik moet zeggen dat uh, meer dan anders ik het idee had... Uh, dat hier ook wel andere mensen uh, bij aanwezig zijn. Maar het is inderdaad ook wel voor een deel ja, mensen waarvan we... waarvan je misschien een vermoeden hebt dat ze uitkeringen ja, hebben of... Maar je hebt toch te... geen tijd nodig? Wat, waar moet ik de tijd, ook al zou ik zijn sympathie toe... toe <laughs> ik heb toch geen tijd voor verdorie om daar gewoon een, hele, een nacht in een tent en een dag en, een dag en nog een dag... en nog een nacht en nog een nacht en nog een dag. Wat, waar gaat het over? Ja, ja ik inderdaad ook niet. Nee. Dus ik ben daar op een zaterdag eventjes naartoe gegaan, de dag dat het begon. Uh, en uh, ja, ik, uh, ik zit nu ook in de auto weer terug van mijn werk. Maar ik vind ook inderdaad wel dat op het moment dat je daar staat te demonstreren, uh, terwijl jij in die positie zit, en nogmaals het geldt niet voor iedereen, maar voor een aantal wel, ik denk dat het heel erg ingewikkeld is uh, op het moment dat je meer waarde afneemt van hm. de maatschappij dan dat je toevoegt, om dan heel erg kritisch geluid te gaan geven over hoe die waarde gecreëerd wordt. Ja, even zien. Maar Jort, Jort, Jort, Jort, yes. Jort zeg jij, Nordin zegt ook, die veranderingen helpen op zich de wereld niet vooruit. Het moet om verbeteringen gaan, daar horen we ja. ook niet op. Nou, veranderingen kunnen de wereld wel vooruit voordat. Maar het punt is natuurlijk, die mensen, sowieso 90% van de politici in Nederland... is de hele tijd bezig met het verdelen van wat we met z'n allen inmiddels verdiend hebben. Dus die meneer die in de auto zit, die heeft nu hoop ik vandaag wat geld verdiend. En dan is het dus een verdelingsvraagstuk Terwijl ik zou zeggen, laten we het dus over hebben hoe het geld verdienen. En ja. geld verdienen we alleen omdat de mensen die niet in de overheidsector zitten... sorry daarvoor, maar niet in de overheidsector... gewoon geld verdienen met producten verkopen. Hopelijk zijn dat een beetje nette leuke dingen waar de wereld niet per se slecht aan maar wordt. Maar de economie draait ook op ambtenaren, je hoort toch, de economie nou, draait... Nou, de economie draait helemaal niet op de economie, de ambtenaren. Op... Alle respect voor ambtenaren die hun best doen... maar de, economie draait, de ambtenaren worden betaald vanuit de belastingmiddelen... van mensen die gewoon in de marktsector werken. 70% van onze economie drijft op, op, op de export. En laten we dat niet vergeten. En, kijk, dat, die hele tegenstelling voor of tegen kapitalisme. Volgens mij, we zijn allemaal onderdeel van. De media springen allemaal op dit, op dit fenomeen nu... Um, omdat ze de romantiek van Parijs 68 zien, omdat ze de romantiek van de revolutie zien. Jongens, hier is geen enkel draagvlak voor de Jort... Nederland. Er is onvrede over de top, maar er is geen draagvlak voor Occupy, Houd er goed. Kelder, bedankt voor je mening hier bij Avondspits. Uh, tot de volgende keer, hoop ik. Trek je betels aan of uit, uh, maar een hele fijne avond verder. We gaan even het luisteraars die we al een tijdje wachten. Wibbie in Bergsma uit Amsterdam. Ja, goedenavond. goedenavond. Ja, ik erg me eigenlijk een beetje aan, uh, aan, aan, aan de stelling. Ja. Uh, ik vind uh, juist uh, dat die mensen heel veel respect verdienen door daar gewoon te staan. En toch aandacht vragen voor iets wat ja, gewoon heel erg uh, veel mensen toch bezighoudt. En uh, vanuit de politiek hoor je daar ook, vind ik, een weinig ja, passend antwoord op. En dat kan je ook niet van uh, een paar mensen in de tent verwachten... dat je dan een pasklaar antwoord hebt op bepaalde zaken. Nee, nee, nou, die maar, maar voorbij kwamen. Oké, okay, Wibby, maar begint ermee met ja? wat willen ze. Het is totaal onduidelijk wat men nou wil. Nou, ik denk inderdaad dat mensen gewoon toch graag een wat eerlijke verdeling willen. Dat we niet die aarde helemaal kapot maken met z'n allen. En dat we daar gewoon toch met z'n allen over na gaan denken hoe we dat anders aan zouden kunnen pakken. Alleen, er komt geen enkele beweging in, zie ik. Ik bedoel, politici die falen ook op dat punt, denk ik, en de wereldleiders. Nee, maar dan ga je met een teentje op de dam staan en dan verdien je respect, vind je. Nee, maar ik vind gewoon het feit dat ze daar dus aandacht voor vragen. Waardoor je inderdaad, heb je meerdere mensen horen zeggen. die uh, toch dat probleem onder de aandacht uh, brengen. Er zijn gewoon veel misstanden. Er zijn gewoon. ...dingen die gewoon niet kloppen nee. aan ons uh, systeem. En ik denk dat dat gewoon heel, heel, uh, heel tof is dat mensen daar aandacht voor vragen. En dan moet je ze ook niet wegzetten, denken als uitkeringstrekkers, als mensen die niet willen werken. Ik wou een dikke tijd verhaald, ik werk wel gewoon, maar ik wou een dikke tijd voor Ik ben blij dat je werkt, laat ik het, het zo gaan. zeggen. En de mensen die daar dus inderdaad discussie uh, aangaan op het plein, ik vind dat echt geweldig. Maar denk. waarom hebben we het, wat Jort nee. Kelder zegt, Wibby, waarom hebben we het altijd over het geld verdelen... ...en nooit eens over hoe je het geld wil verdienen? Want daar maken die mensen zich niet druk over nee, in die tentjes. Nee, nee, maar we hebben het hier bijvoorbeeld over belasting. We hebben het over in dat bonus. Dus Het is een heel ingewikkeld probleem. Het is niet zo'n eenvoudig uh, probleem. Er zijn gewoon zoveel aspecten aan, uh, aan dit verhaal. Nou, dat... Dus dat kan je ook niet zomaar even in één uh, klap oplossen. Nee, dus, dat, dat, jij vindt het een signaal. Je vindt het een verhaal waar dat verteld moet worden. en dat moet verder gaan. Dat, dat is eigenlijk wat je, wat je zegt. Wimmy Bergsman, dank Amsterdam. We zitten alweer in de tune. Anthony Ketchert zegt: Jord, Kelder, avondspit. Jord heeft gelijk, wel een goed idee. Is Occupy the vet. Maar de sociale verzorging staat. En dan houdt de tweet op. Uh, er komt veel binnen Ruud van der Meulen. Die twitterde toplaag is een topplaag. Dat is een mooie voor op het spandoek bij je tent uh, Joop. Um, dan een. Volgens mij is het een linkse bedoeling. Waarbij 95% werkloos enzovoort. Mooi die aandacht. Maar niet als bezigheidstherapie. Nog eventjes op lijn 1. Willy maar uit Amsterdam. Oh die heb ik sorry net gehad. Peter Vermeer. Excuus uit Amsterdam. Ja, we kunnen het gewoon uh, simpel samenvatten en dan kunnen we lekker naar het nieuws toe. Uh, wat men mist en waar ze naartoe willen, dat is het streven naar een soort van harmonie. En dat is hetgeen wat we eigenlijk missen. We missen iets en we weten niet wat het is. En dat is gewoon die harmonie. En alles wat we nu uh, mee bezig zijn, dat houden we zelf in stand. Kijk naar de markteconomie waar Jort Kel Kelder het net over had. Die proberen we in stand te houden met met vluchtgrepen terwijl die op instorten staat. En we weten niet waar we het zoeken moeten. Nee, nou daarmee combineer je eigenlijk wel een mooi, mooi einde inderdaad van de, van de show. Want wij sluiten... Dank je. Wij sluit... net spraak, Dank je... Van, we, we plukken de aarde leeg, het maakt niet uit. Als dat gebeurd is, dan ja. zijn wij aan de bedrijf, dan is de mens weg. Oké okay, Peter, de lijn valt je, heel wat, Ik hoorde je verhaal een beetje. We, we, gaan, we gaan afsluiten luisteraars, het was, het was weer een mooi gebeurde. De, het Occupy, de Occupy-beweging leidt tot drie keer niks. Daar kwam veel op los, uh, moet ik zeggen. En uh, nou, lang niet iedereen is, is er voor. We kunnen zien en zullen zien hoe het gaat met, uh, in de tijd met het tent... Uh, wat ons betreft uh, gaan we het er morgenavond niet over hebben. Er komt weer een hele nieuwe stelling naar voren hier bij Avondspits op Radio 1 van WNL. We zijn er dus weer morgenavond. Ik wens jullie allemaal een hele fijne maandagavond en heel graag weer tot morgen. Oktober, maand van de geschiedenis. Honderden activiteiten voor jong en oud, ook bij jou in de buurt.